Het is vrijdag 13 april en dit is de Battervieren podcast. We zitten hier, het is eigenlijk helemaal geen 13 april, want we zitten hier gewoon hier op donderdag 5 april. Maar er wordt hier om 13 april komt hij inderdaad ook online. We zitten hier vandaag hier in Café Olivier en het is ontzettend leuk. Want ten eerste hebben we voor het allereerst hier een live publiek. Dit is echt, hè, dus ook applausje sowieso ook voor, je, voor jezelf ook, weet je wel. Dus dat het ook, eh, ook is. Ja, ja, ja, ja. Kijk, kijk komt-ie al, komt-ie al. Echt fantastisch. En wat helemaal fantastisch is, ontzettend veel leuke mensen hier al. Ook ontzettend leuke gasten. Ik wil aan jullie allereerst even voorstellen Willem Kornax. Willem, welkom. Ja, dankjewel. Vriend, van de, vriend ook van de, van de podcast. Voor de mensen die jou ook niet kennen, kun je jezelf even kort even introduceren. Nou, ik ben dus uh, Willem Kornax. Ja, maar misschien misschien nog wat even meer, wat meer natuurlijk. Hè, dat... nee, uh, ik ben uh, Willem Mordax. Wat ik doe is, uh, ik schrijf uh, onder andere uh, stukken voor TPO. Ik vertaal uh, historisch economisch werk. Uh, ik ben daarnaast uh, rechtsfilosoof in SP um, Wat doe ik nog meer? boek uitgeven bij de Blauwe Tijger. Vertaling ja. van economisch werk, uh, ook nog steeds te koop trouwens, net als de boeken van Sid. Uh, de armoede van de economische gelijkheid bij de Blauwe Tijger, erg leuk kleine kort theoretisch werkje over hoe uh, juist nivellering bijdraagt aan economische ongelijkheid in plaats van de algemene gedachte dat het andersom is. Oké, okay, helemaal, helemaal gaaf. En we hebben vandaag ook een tweede gast, Wouter Constant. Wouter, welkom. Welkom, Welkom. Uh, jij, jij bent de Bitcoin expert natuurlijk ook van Nederland. Ja, van Nederland, <laughs> van, van het hele noordelijke halfrond wellicht. Jij weet, ook, uh, jij weet natuurlijk ook alles ook over, de, over de technische kant ook van Bitcoin vandaag, waar we het ook vandaag ook over gaan hebben. Kun je jezelf dus ook even kort introduceren? Uh, ja, ik ben uh, Wouter Constant, ik uh, ben formeel uh, nog student, ik studeer geschiedenis. Tot zover de, de technische capaciteiten voor ja. uh, het doorgronden van bitcoin. Nee, ik uh, ik uh, studeer geschiedenis, maar ik ben uh, in mijn vrije tijd al jaren bezig met uh, het verdiepen in uh, bitcoin en uh, dergelijke technologie. En eigenlijk technologische ontwikkeling in het algemeen. En dus uh, zodoende kan ik me enigszins uh, technische feedback geven in dit, uh, in dit verhaal. Klinkt goed, dus dat, dus dat is ook het leuke ook van vandaag. Willem, jij kan ons helemaal over de theorie ook. Hè, de economische theorie natuurlijk helemaal bijpraten. Wouter, jij ook de, de technologische theorie. Dus ook voor de vraag, ook zo, alle technische dingen, die kunnen allemaal bij, bij Wouter en alle. Best, best ik, kunnen vragen. Ja, ook kunnen ook, inderdaad ook vragen via de livestream. En mod, op het moment dat er inderdaad ook la, uh, live vragen ook binnenkomen, stel ze gerust, uh, dan, uh, dan stel ik ze hier weer. Uh, even jongens, met de bitcoin. Ik hoorde ik hoor net ook al, ik zat, uh, ik zat net ook al uh, wat te borrelen, ik hoorde ontzettend veel stemmen. Wim, leuk dat bitcoin, ik snap er helemaal niks van. <laughs> Kunnen jullie uh, even mij kort bijpraten, even de functie ook van geld en ook wat nou bitcoin ook voor een verbetering brengt? Willen misschien even de, de, functie, de, de functie van, van geld. Uh, de functie... Waarom, waarom hebben wij nou eigenlijk geld en waarom leven wij niet ook zoals de Inca's bijvoorbeeld, die geen geldsysteem hadden? Nou ja, de, de, die, die vragen op zichzelf gaan misschien te ver. Maar um, wat, wat, wat geld is, geld is een, uh, een, een algemeen geaccepteerd ruilmiddel. Waarmee op basis van een onafhankelijke waarde van het ruilmiddel zelf mensen prijzen kunnen inschatten van andere producten. Uh, wat is daar het voordeel van? Het voordeel daarvan is dat door die waarde die dat eigen uh, middel heeft, dat eigen ruilmiddel, kunnen mensen. Uh, of hoeven mensen niet meer met elkaar direct te gaan ruilen. En die directe ruil, dat is, uh, dan zou je, als je, op het moment dat je appels hebt en iemand anders heeft peren, zou je allebei, zou de één appels moeten willen en de andere peren. Uh, dat werkt natuurlijk niet helemaal. Dus wat gebeurt er dan op termijn? Dan komt er een soort tussenmedium waarvan mensen zeggen, nou, dat, dat heeft een bepaalde constante, dat heeft bepaalde eigenschappen, waardoor of waarmee dat als een medium fungeert als een ruilmiddel, uh, om die uitruil van verschillende producten mogelijk te maken. En daar wordt dan in onze samenleving wordt daar dan een nominale uh, prijs aan gehangen. een cijfer bijvoorbeeld 1 euro of 2,50 euro, daar kun je bier voor kopen. In plaats van dat je hier moet aankomen zetten met 3,5 aardappel, uh, 5 wortels en, uh, en een zilveren ring, om maar iets totaal absurds te noemen. Ja, dus even belangrijk, je ziet, het, je ziet geld alleen als een ruilmiddel, maar je ziet het dus niet als een rekenmiddel. Uh, uh, geld uitgedrukt in, uh, in de nominale dus uitgedrukt in mm -hmm. prijs, dat is het rekenmiddel. Ja. Ja. Um, geld op zichzelf in, in bepaalde vormen kan ook uh, iets anders zijn als, uh, als alleen het ruilmiddel. Dus is er bijvoorbeeld uh, een van de, van de factoren die nodig is om iets als geld te kunnen gaan laten bestempelen... ...is mm -hmm. dat het een bepaalde deelbaarheid moet hebben... Uh, een andere goede factor is, is dat het een zekere uh, vastigheid moet hebben van de waarde. En een derde factor, ook niet onbelangrijk is, uh, is dat uh, die waardevastheid niet al te zeer uh, beïnvloedbaar is door externe partijen. Dus of dat, dat het een bepaalde zekerheid heeft over langere termijn. Ja, op die externe partijen daar wil ik inderdaad ook nog even ook doorgaan, want waar wordt geld geschapen? Dat is heel erg belangrijk en dan komen we zo direct ook even op waar bitcoin nou vandaan komt. Uh, nou, geld, geld, kan, uh, geld in, in de praktijk, zoals dat nu plaatsvindt, wordt dat uh, geschapen door, uh, door centrale banken. Dus zou je, kort zou je kunnen zeggen, wordt geschapen door overheden. Natuurlijk strikt genomen is dat niet, niet helemaal waar, want het gebeurt via allerlei mechanismen bij, uh, bij de centrale bank. Uh, dat is één manier van, van geldschepping. Uh, een andere manier van geldschepping is wanneer dat in private handen zou uh, gebeuren... Er zijn Historisch gezien zijn daar, uh, zijn daar verschillende voorbeelden van. Mm -hmm. dus verschillende periodes waarin dat overigens en wel en niet goed gaat. Mm -hmm. uh, maar dat zijn de, de, eigenlijk de twee smaken. Het kan uh, zowel door overheden gebeuren als door, uh, als door private personen. En daarbinnen heb je dan natuurlijk verschillende smaken waarbij er privaat publieke samenwerkingen zijn. Waarbij dan je dan vervolgens als je dat kritisch bekijkt af kunt vragen of dat het dan dat private element nog wel een rol speelt. Ja. En uh, daar wil ik ook graag ook naar jou toe gaan, Wouter. Want uh, wat is er nu anders bij het scheppen van een bitcoin... dan bij het scheppen van, zoals Wim dat nu net omschrijft, normaal geld? Um, ja, dan moet ik, ik moet eerst even terug, denk ik. Want ja. dit hele gesprek gaat nu vanuit de veronderstelling dat bitcoin geld zou zijn. En ja. um, ik wil het, eigenlijk wil ik het even in het midden laten van wat bitcoin nou precies is... Dat, okay, is dat, is, dat is op dit moment nog helemaal ja. niet echt heel erg duidelijk. En uh, ik moet dat ook al even inkaderen uh, aan het begin. Um, daar zijn ook vele discussies over. Over wat bitcoin nou is en wat het zou moeten zijn. En daar zijn ook verschillende kampen in. En, um, ik zal van tevoren dan ook maar even kleur bekennen. Uh, voor, de, voor de ingewijde... Uh, ik ben een bitcoin maximalist, zoals dat heet. Dus je ja. hebt nu uh, duizenden altcoins met allerlei functies. Ik... Uh, zie je daar op de lange termijn, in de meeste gevallen niet zoveel hel in. Ja. En dan uh, vervolgens ook nog eens de, de notie. Dus het onderscheid nu, er is op een gegeven moment in augustus vorig jaar in 2017... is er een opsplitsing van het netwerk geweest, waarin je bitcoin cash hebt. Uh, dat was de, de opsplitsing, die uh, ervan uitgaat dat bitcoin echt geld moet zijn. Ja. En uh, is bitcoin zoals het was, met een aantal veranderingen uh, doorgegaan. Waarin eigenlijk het idee dat bitcoin zelf als geld... Uh, nog maar de vraag is en uh, het netwerk aan zich belangrijker is als uh, administratieve infrastructuur. Dus dat is, uh, er zijn een soort van, je moet een onderscheid maken. Je hebt Bitcoin met een hoofdletter, dat is het netwerk, het systeem. Ja. En Bitcoin met een kleine letter, dat is de rekeneenheid binnen dat systeem. Ja. En in hoeverre die rekeneenheid binnen dat systeem geld is, uh, dat is de vraag en ook in, in welke domeinen dat dan geld wordt, dat zijn allemaal vragen die nog openstaan. Oké, okay, dus het is dus, dus, dus, dus, dus, dus duidelijk, het is nog helemaal niet zeker eigenlijk nee. of dat we wel eigenlijk met geld te maken hebben? Nee, nee we, het, is, het is beta software, het bestaat nu een jaar of negen, uh, dus nog heel veel uh, wordt ermee geëxperimenteerd, maar met je betrekking tot je vraag van geldcreatie, uh, ja dat kan in principe uh, op allerlei manieren, waarvoor er gekozen is bij, uh, bij bitcoin is uh, enerzijds de stelling van dat er uh, een limiet aan moet zitten. Dus op een gegeven moment is, het, is de hoeveelheid bitcoin die er zijn... en zijn uitgegeven dan komen er niet meer. En dan is vervolgens de vraag van hoe ga je dat distribueren? Dus hoe, kom je, hoe ga je ervoor zorgen dat het bij de mensen komt? En uh, daarvoor is gekozen om dat uh, incrementeel te doen. Uh, je hebt, het is een systeem dat werkt op basis van blockchain... maar dat is iedere tien minuten. Maar die, dat is verlicht voor nu niet zo belangrijk. Het gaat erom dat het... Over de tijd steeds uh, die bitcoin worden vrijgegeven steeds aan verschillende personen om op die manier die rekeneenheid van dat netwerk te distribueren. Over, over de verschillende werken. Om te zorgen dat het bij mensen in hun in handen komt. Even kijken, dus dit is even een wat, een wat technisch verhaal dus. Maar dus, dus er is dus een bepaalde rekeneenheid die wordt dus gedistribueerd. Ja, er is altijd een, er is altijd, met, met geld is er altijd een uitgever. En uh, in dit geval is het het netwerk zelf dat het het uitgeeft. En uh, dat doet het op een... Uh, gefaseerde manier waardoor het iedere volgens mij grofweg vier jaar uh, een bepaalde hoeveelheid uitgeeft, en na die vier jaar dan halveert dat, en dat is eigenlijk de manier waarop ervoor gezorgd wordt dat bij mensen een Bitcoin uh, terecht komt. Ja, dat uh, oké. Okay. Um, Willem, toen ik hier van tevoren in ieder geval met mijn, met mijn vader uh, sprak, ook over, over gewoon, over gewoon ook geld, uh, en toen het ook over Bitcoin ging, hij zei. Uh, Wim, allemaal leuk ook, dat bitcoin. Hij zag dat ook nog als een betaal-eenheid, maar dat, he, je ziet aan het, aan het ding met Wouter, nu zie je dat dat nog best wel wat ingewikkelder ligt. Maar hij, hij zegt heel simpel van, ik kan gewoon nog met mijn 20 euro, ik kan gewoon naar de bakker toe, ik kan gewoon naar de slager toe. Wat is er nou eigenlijk ook allemaal aan de hand, zeg maar? Wat is er nou, wat, waarom moeten wij nou niet meer in het geld geloven, als we dat inderdaad ook al moeten doen, wat we nu in, op dit moment ook gewoon in onze uh, portemonnee hebben? Um, nou, waar de... Waar de, het, al, het enthousiasme vandaan komt, denk ik, is, uh, is tweeledig. En wat mij betreft uh, ook terecht, overigens. Ja. Uh, ene component is dat, daar, uh, dat er een bepaalde vrijheid door zou gaan bestaan die, uh, die losstaat van de overheid. Zodat je dus niet uh, met overheidsgesanctioneerde uh, biljetten, munten, etc. aan de slag hoeft te gaan. Uh, om echt daadwerkelijk gewoon met elkaar... Als mens of van mens tot mens te kunnen handelen en iets te kunnen doen. Er zit daar overigens nog een, ook een ander aspect bij: dat transactiekosten van, van kapitaal drastisch worden, worden teruggeschroefd. Dat gaat naar een fractie, dat weet jij beter dan ik. Maar via, via de verschillende markten die er zijn waarop je in bitcoins kunt handelen. wordt er een bepaalde minimale fee gevraagd om het kapitaal over te kunnen maken. Maar als je één bitcoin overmaakt op het hoogtepunt van 18.000, 20.000 dollar. Uh, en er wordt daar dan 200 euro, ik weet niet of dat dat overigens klopt. Dat, uh, ja, moet, dat uh, moeten we zo even naar Wouter ja, voor toe, ook, ja. Ook dat soort dingen weet Wouter ja. natuurlijk stukken beter dan ik. Ja, maar dat is natuurlijk minimaal. Nou, probeer nu uh, 20.000 dollar over te maken van jou naar mij of andersom. Dat vind jij misschien alweer leuker. Ja, uh, <laughs> ja dat, dan, dat wordt gemeld bij de overheid wat dat boven de 12.000 euro ligt. Uh, met een beetje pech komt daar een vraag, hè? hoe komt u aan dat geld? Uh, Waarom, waarom wilt u dat doen? Uh, jij wordt dan volgens in de gaten gehouden. En op zichzelf, hè, dat is dan vaak een argument, uh, wordt er dan gezegd. Ja, waarom wil je dit soort bedragen overmaken? Of waarom wil je het hebben? Of waarom is die kapitaalstroom uh, nodig? Die discussie die laat ik even uh, terzijde. Waar het hier om gaat is, uh, er vindt een versoepeling plaats van transactiekosten. Die worden namelijk praktisch nieuw. Uh, voor een deel wordt het veel persoonlijker, maar ook... Uh, ...daarmee los van de overheid. En ik, ik denk dat in, in, in die twee eigenlijk uh, een, een grote aantrekkingskracht kracht ligt. En daarnaast zit er natuurlijk voor een redelijk deel ook, uh, ook gewoon een bubbel bij. Van, hey, het is leuk om te doen, iedereen heeft het, iedereen heeft het erover. Uh, dus waarom ik ook niet? Maar om, uh, om jouw vader te beantwoorden eigenlijk... Ja, ...waarom, uh, what's all the fuss about? Ja, ja. Dat is natuurlijk ook nog helemaal maar de vraag. Want inderdaad, zoals Wouter terecht opmerkt... ...het is maar de vraag of dat het geld is. Uh, het is maar dus de vraag in hoeverre... Uh, dit, ...dit, als ik het zo mag noemen... ...dit project uh, levensvatbaar is. Want natuurlijk een van de voorwaarden... ...voor iets om geld te zijn... ...of om een veilig opslagmiddel te zijn... ...is dus één dat de waarde zelf... ...of de hoeveelheid op zichzelf... ...niet zozeer veranderlijk is. Nou, dat, is dat is wel goed geregeld bij bitcoin... Maar uh, als de overheid mij afsluit van het internet, kan ik wel uh, nog met een VPN aan de slag gaan, eventueel. Maar uh, het natuurlijk het cliché voorbeeld van een, een veilig soort geld, uh, een goudstandaard. Tuurlijk, ook daar de overheid kan natuurlijk je deur in komen lopen uh, of, of trappen en dan je, uh, die, die goudvoorraad thuis ophalen. Maar uh, dit, ja, dit, ik, ik vind dat. Uh, ik, ja, ik, vind, ik vind dat lastig. Omdat ik, ik, ik zie daar zelf een, in, dat, in bitcoin op zichzelf niet zo heel veel nut. Want de kapitaalvastheid is onduidelijk. Uh, het is een, voornamelijk een uitruilmiddel. Uh, het is geen geld. Want het, het heeft geen waarde los van zichzelf als ruilmiddel. Uh, dat is gebaseerd op de dollar die ook gewoon in de lucht zweeft qua waarde. Uh, ja, dus what is all the fuss about? Ik, ik denk als je het in abstracte termen zou kunnen plaatsen. De fus is about de mogelijkheid van uh, onderling financieel verkeer vrij van een overheid. Ik denk, ik denk dat daarin een kern zit. En om gewoon onderling goed te kunnen doen. Ja, Wouter, jij staat te trappelen om te reageren, dus ik, ik laat je ja, gewoon ja, reageren. Er zijn een heleboel dingen langsgekomen. Uh, ja, dus, uh, even, dus even een korte opzomming. Dus even kijken. Uh, even heel kort. Uh, er werd een van de. de de dingen die je kan gaan brengen, transactiekosten, werden al naar voren gehaald. Dat is heel significant. Als je, je kan de economische geschiedenis, je kan een tijdlijn uh, maken op basis van transactiekosten. En uh, daarin zie je dat naarmate de transactiekosten dalen, door op een gegeven moment uh, een, een verandering plaatsvindt in organisatiestructuren. Omdat je komt op, een, op een gegeven moment op een bepaald punt dat de transactiekosten... En dat is, dit is niet alleen van... Uh, bij transactiekosten moet je alles meenemen. Dus ook van hoe zijn mijn wegen. Dus hoeveel kost het om een product van 1 A naar B te brengen of wat dan ook. En je merkt dat op het moment dat transactiekosten dalen. Als dat significant genoeg is. Dat het dan een nieuwe mogelijkheid ontstaat om nieuwe manieren van organiseren te, uh, op te zetten. En uh, dus dat, dat is significant. En het doel van het hele project is om uh, microtransacties. Zoals het dan heet. Uh, te faciliteren. Waarbij we dus eigenlijk uh, transacties kunnen doen voor hele kleine bedragen en dat is in, op het internet significant. Dus we hebben nu een probleem met het internet dat wel even in de zogeheten information age but we're lacking the information market. Er is nog geen markt voor informatie. Dat komt simpelweg omdat namelijk de prijs van die informatie is vrij laag. Um, dus wordt het ook heel kostbaar om daar transacties in te doen. Dus als ik een artikel, uh, als ik 1 cent zou moeten betalen voor een artikel, dan wordt dat, is dat op dit moment nog te duur. Op het moment dat ik uh, microcenten voor de transactiekosten zou moeten betalen, dan kan ik wel 1 cent betalen voor het artikel. En heel veel mensen die dat artikel lezen, daar zijn heel veel centen en dan kan die journalist of wat dan ook daar ook gewoon zijn brood aan verdienen. Um, dus dat, dat is een beetje het idee daarachter. Vervolgens... Um, om het een beetje technisch zuiver te houden, er wordt hier geslingerd met, met privaat en, uh, en, en overheid geld en vrij van de overheid. Um, het is niet zozeer, want de, het betalingssysteem op dit moment bij banken is ook privaat. Dus um, het gaat erom dat het is, dat noemen ze dan censorship resistance. Dus dat is het, het, het weerbaarheid tegen censuur. Dus dat er in het systeem uiteindelijk niet het vermogen is om een bepaalde transactie tegen te houden. En het belang daarvan, het makkelijkste voorbeeld is Wikileaks... ...waar op een gegeven moment de Visa en de PayPal werden afgesneden... Die, ...en ze konden niet meer betaald worden. En het idee van dit netwerk is dat er niemand de basis is... ...en omdat niemand de basis is, heeft ook niemand het vermogen om jouw transactie tegen te houden. En dan ook nog eens een keer met geld... We hebben verschillend geld. Daar denken we niet zo van, omdat het namelijk onder de motorkap gaande is. Maar we hebben zo cashgeld, dat is dat zo heet M1-geld, dat is de basis daarvan. Dat is inderdaad de centrale bank die dat uitgeeft. En vervolgens hebben we dan ook nog eens een keer kwartaalgeld. Uh, dus dat is het bankgeld dat we, dat we uit, uh, uitwisselen met elkaar. En dat kwartaalgeld, dat die, die getallen op je rekening, dat is eigenlijk in private handen. En uh, dat cashgeld, dat is een soort van in overheidshanden, het is eigenlijk weer ook, uh, centrale banken hebben dan ook weer onafhankelijkheid. Uh, dus dat ligt dan ook weer lastig. Dus het gaat er meer om van dat er of die, of die partij die in controle nou privaat is of publiek, het gaat er eigenlijk om dat er niet één partij is die, uh, nee. die daar de macht in heeft om dat soort beslissingen te maken. Ja, kijk, want, want je noemt inderdaad ontzettend veel ook controle in ieder geval. Um, je ziet ook dat... Uh, dat uh, Bitcoin ook... mede ook is opgericht ook door een stel... cyberpunks, kun je ook wel... Uh, yeah, je cipher wel cipher zeggen? Ja, cypherpunks. Ja, cypherpunks, ja, ik moet het wel goed, uh, goed zeggen. Um, zie je ook niet ontzettend veel... Um, en ik ben er ook wel... Na, naar, naar jou ook wel benieuwd... dus ook naar Wouter, en ik denk dat het ook wel leuk is... Ook dat Wim dan ook even reageert... Uh, dat er een ontzettend grote overeenkomst is... tussen de cypherpunks... En ook weer de libertarische, kan je, kan je dat ook wel weer zo zeggen? Juist uh, ook wel om, om die hele erg los van controle, controle erg in eigen hand. Uh, toch een kleine anarchistische inslag. Ja, ze dat, zijn, zou zijn heel erg veel uh, kenmerken die ze ook zo kunnen opnoemen? Ze zijn over het algemeen heel erg fan van de Oostenrijkse school. En uh, ze, ze zwapperen met, uh, met Rothbard en, uh, en al dat soort zaken. Um, het is natuurlijk ook kenmerkend. Uh, Bitcoin is opgekomen, is eigenlijk ontstaan binnen de, de, de financiële crisis en ook expliciet gekoppeld aan die crisis, omdat bij uh, het begin van Bitcoin er een referentie binnen dat netwerk is gemaakt naar een artikel dat ging over die financiële crisis. Het is ook wel, het heeft wel gelinkt aan het huidige financiële stelsel en een kritiek daarop en uh, daar ook tegenover staan, van oké, okay, we hebben partijen die we niet kunnen vertrouwen, dus we zorgen voor een netwerk dat, waarin we niemand hoeven te vertrouwen. En uh, we hebben geld dat weggeïnflateerd wordt, dus dat risico willen we niet lopen, dus we hebben een vaste hoeveelheid, uh, dat soort zaken. Dus die, dat, die relatie is heel sterk. Uh, vervolgens is het wel de vraag, naarmate de tijd doorgaat, moet je concessies doen omdat je realistisch moet blijven. Dus je kan binnen je idealisme. Uh, de bottom line is dat mensen moeten verantwoordelijkheid voor dingen nemen. En op het moment dat jij niet de verantwoordelijkheid neemt, dan leg je die verantwoordelijkheid bij een ander en heb je ook een afhankelijkheidsrelatie. En bitcoin als het ontwerp, de architectuur, is zo dat in principe kan jij een positie aannemen waarbij je niemand, niemand van niemand afhankelijk bent. In de praktijk zullen de meeste mensen wel een bepaalde afhankelijkheidsrelatie hebben tot, met, ten opzichte van anderen. Maar dat is wel winst, want... Om een bank te zijn, moet ik een vergunning hebben. Dat is binair, dat is zwart-wit. Zeg maar, ik ben geen bank totdat ik het kapitaal heb om wel een bank te zijn. Bij, uh, bij gratie van uh, degene die mij die vergunning geeft. Terwijl ik heb die vergunning binnen bitcoin niet nodig. Dus of ik het nou wel nou. of niet doe, dat is een tweede vraag. Maar ik heb in ieder geval wel de mogelijkheid. Je hebt de bitlicens heb je natuurlijk Je hebt wel de bidlicense natuurlijk. Uh, ja, dat kom, is, kom zo nog wel. ja, dat dus, is meer de relatie uh, van hoe gaan we dit nou coördineren met, met, met overheden en regulering. Uh, en voornamelijk ook bedrijven die uh, werken met bitcoin. Uh, hoe gaan we die reguleren? Uh, ja, daar komen we zo nog wel op. Uh, Willem, hoe zie jij dat dus nogmaals? Dus de, de relatie ook tussen de cypherprunks inderdaad en meer de libertariërs. Nou, uh, allereerst wil uh, ik toch nog even kort uh, reageren op uh, wat, wat Wouter net zegt ten aanzien van... Uh, dat er eigenlijk niet zo'n groot verschil is tussen wat nou publiek en privaat is. En dat je natuurlijk giraal en gartaal geld hebt. En, uh, en, en, en dat het daarvan ook niet helemaal duidelijk is. En dat het eigenlijk niet zoveel uit zou maken. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Want het belangrijkste punt, of althans een, een zwaar punt wat, wat terecht genoemd wordt is. A, ah, je kunt uh, die, die partijen die uiteindelijk in ultimo zorgen voor dat geld. Of voor het bestaan daarvan. Namelijk die overheden al dan niet... Uh, middels de centrale bank. Waarvan inderdaad uh, de jure, dus uh, juridisch gezien, daar een soort formele onafhankelijkheid bestaat. Maar waar de, in de praktijk uh, een, een, in ieder geval een politieke uh, relatie bestaat. tussen die twee, in regels gezien, onafhankelijke partijen. Uh, en wat daar dan gebeurt is dat uh, als, als die inflatie een belangrijke reden is om te zeggen: hé, hey, maar. Wij moeten dus iets hebben waar we wel van uit kunnen gaan. Dan moet je dus gaan kijken... Oké, okay, waarom kan dan die overheid blijkbaar... Uh, de, dat via het geld zo in, in de lucht houden? En dan, krijg, dan komen we terug op, uh, op het onderscheid waar we eigenlijk mee begonnen. Namelijk dat uh, geld een ruilmiddel is wat algemeen geaccepteerd is. Nou, meest formeel als... Uh, als ik de euro niet wil accepteren. Of als ik zou zeggen. Ik, uh, ik weiger de euro. En ik begin uh, een eigen munt met. Uh, nou, verzin een leuke naam. De Batavier. Ja de Batavier munt. Ja, we beginnen de Batavier. En, en, en die staat los van de euro. En ik heb 100 Batavier. En daar zet ik 100 gram goud achter. En daar kunnen we mee gaan betalen. Vroeg of laat gaat die overheid zeggen. Wat je hier aan doet, doen bent mag niet. Wat ik daarmee wil zeggen is. Het geldsysteem of dat het nu gartaal of giraal is, terwijl dat u, of, nou niet terwijl, maar dat ligt in de praktijk iets, iets genuanceerder, maar wordt afgedwongen. Er zijn dus voor, of er zijn voor banken, er zijn voor centrale banken, in ultimo geen andere repercussies dan de morele die zij zichzelf opleggen. Wat zegt een centrale bank? Het meest, uh, een bekende term daarbij is dat het een lender of last resort is, zo'n centrale bank. Wat doet dat voor, voor het in business zijn, ook al ben je een private bank. Als jij weet dat whatever het is wat jij gaat doen met, met je kapitaal, wat jij gekregen hebt van jouw klanten. Of dat je dat vertienvoudigt middels via het geld, middels krediet uit, uh, uitgaven, middels leningen of hoe je dat dan ook wil zien. Uh, als jij weet dat als je failliet gaat, dat jij gegarandeerd jouw verliezen gedekt krijgt door de centrale bank. Dan krijg je daarmee niet een geldsysteem zoals zich dat zou ontwikkelen zonder zo'n uh, interventie. Nou, dat is cruciaal, want als die centrale bank er niet zou zijn. En stel er zou alleen private uh, uh, uitgifte van, uh, van papier zijn. Dan wordt het heel simpel. Dan wordt het simpel in de zin dat uh, die private bank die zich het best kan beteugelen... die dus relatief ten opzichte van die andere fiat munten uh, zichzelf het meest waardevol maakt... door niet te veel te inflateren, die zal uiteindelijk overleven. Want wat is een belangrijk criterium ook van de bitcoin? Dat is de waardevastheid. Het niet inflateren van je geld betekent een zekere waardevastheid. Ja.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 Ja. Maar, maar ik ben inderdaad over, over, dat, over dat principe. En nou dus ook van vertrouwen, et cetera. Daar, daar, daar wil ik eigenlijk ook wel verder ook even op doorgaan. Namelijk, je hebt bij de bitcoin. Er is ontzettend veel gedoe over de oprichter. Hè? Die, Naka, die Nakamoto. Uh, Dan wil ik ook even ook van jou weten, uh, Wouter. Uh, kijk, want je hebt, we hadden het namelijk net. Jij had het onder andere ook over, over inflatie. En ook van, nou, wanneer wordt iets gedekt natuurlijk of niet. Uh, maar we hebben wel met de bitcoin uh, want er zijn natuurlijk 21 miljoen bitcoins maar Nakamoto heeft 1 miljoen van die 21 miljoen bitcoins, althans dat wordt in ieder geval sowieso gesuggereerd wat gebeurt er nu op het moment dat die Nakamoto in een keer, waarvan we eigenlijk niet weten wie die man nou is in een keer nou zegt van nou ik dump al mijn bitcoins zijn mensen dan niet zijn mensen dan niet maar wat blij dat ze bijvoorbeeld gewoon een euro in hun zak hebben? Uh, ja. En het, uh, die, die miljoen van die Satoshi dan uh, zou hebben, uh, dat is een probleem. Uh, het probleem. Het grote probleem hierbij is, en dan komen we op wat ik eerder aangaf, dat is dat, dat distributiemechanisme. Hoe ga je ervoor zorgen dat mensen dat geld in hun handen krijgen hè, op, op zo'n eerlijk mogelijke manier? Er zijn mensen die, als jij in de beginjaren met Bitcoin bezig was, toen het nog helemaal niks waard was... Dan was het heel vrij eenvoudig om aan honderden, zo niet duizenden bitcoins te komen. Het is ook het pizza verhaal ook, hè? Ja, ja precies. En um, dat wordt met de tijd wordt dat lastiger. Dus het is een soort van, ja, welk... Het is een beetje voor je gevoel van, gevoel van recht, rechtmatigheid wat je wat eraan je, wat je koppelt. Zo van, ja... In het meest ideale geval had ik de hele wereld geïnformeerd. Zo van, jongens, er is bitcoin. En dan had iedereen van, oh wat interessant. En zo van, nou oké, okay, we gaan uh, morgen spreken we af en dan krijgt iedereen een beetje. Weet je wel? Uh, ja, dat is in het meest ideale geval. Dan heb je een soort van complete verdeling. En nu is het een soort van hele brute, harde, meritocratische uh, uh, dynamiek die er gaande is of als jij het verstand en uh, als je er vanaf wist en je wist en je was technisch vernuftig genoeg om ermee bezig te zijn dan was je er vroeg bij en anders dan ben je later en dat is dat proces dan al wat door blijven gaan en die miljoen van satoshi dat is een soort van uh, ja dat is een soort van bom uh, die, die op de markt ligt die eventueel kan ontploffen niet kan ontploffen uh, ja misschien dat, dat is een probleem. Uh, ja, dat is, en dat probleem komt een beetje voort uit het feit dat, je geen, dat er geen ideale oplossing is om, om dit uh, van begin af aan meteen goed te doen. Ik wil wel even nog um, terug naar, naar eerder. Want het is bitcoin uh, met, met de notie van centrale banken en het beleid daarachter. Uh, wie heeft de controle over goud? Is er een centrale bank die de controle heeft over goud? over hoeveel goud er uit de grond wordt gehaald. Uiteindelijk is het een soort van de natuur die uh, zoveel goud in de grond gestopt heeft. En daar kunnen we moeite, voor in, moeite in stoppen om dat eruit te halen, et cetera. En um, een aantal, uh, een tijdje terug in, in onze monetaire geschiedenis was dat de basis. Waar vervolgens uh, private uh, en uh, publieke banken, centrale banken... Uh, het wordt nog steeds gezien als een basis, in ieder geval door centrale banken en overheden. Uh, ja, ja. Dan wel, dan wel uh, informeel, maar ze, ze houden in ieder geval wel goudreserves aan. De, dat is dus een basis waar niemand de controle over heeft. En vervolgens heb je als afgeleider daarvan... ...kan een bank of een centrale bank daar een afgeleide valuta voor uitgeven... ...en daar een beleid uh, op, op, op toepassen. En dan kan dat goed gaan of fout gaan. Uh, maar je hebt altijd nog dat goud waar niemand de controle over heeft. En ik denk dat dat een beetje de, de plek van bitcoin is omdat En dat is een ander ding. Namelijk dat valuta is altijd gekoppeld aan een markt. Heeft een bepaalde notie van lokaliteit. En is ook gekoppeld altijd aan de overheid. Omdat vroeger waren het steden. En je had gewoon een stadsmuur. En het feit dat jij een markt kan organiseren is bij de gratie van die stadsmuur. Want als jij in een, op een veldje je, je markt gaat organiseren. Komt er een bende langs. En die, die rookt alles. Dus die relatie van staat en uh, markt. En valuta, die is vrij sterk. En ik denk dat het hier ook altijd nog wel zal zijn. Het idee van bitcoin is meer dat het een soort van niemandsland is. Waar we mogelijk vervolgens... Ben jij in staat om een afgeleide een valuta uit te geven die gebaseerd is op bitcoin? En daar je, ja. je monetaire beleid op toe te passen. Maar met nee, die bitcoin maar, zelf kan niet gerommeld worden. Nou, kijk, wat ik, wat, ik wel, wat ik wel proef, ook in jullie, in jullie, beide, in jullie beide verhaal, is ook... Um, is ook het volgende. Namelijk dat er is nu een bepaalde, een bepaalde elite. Die op dit moment in ieder geval ook mede ook het geldsysteem in ieder geval bepaalt. Hè. Dus dat zijn dus mede centrale bankiers et cetera. Maar wat ik nu ook aan jouw verhaal ook hoor Wouter. Is dat er nu ook een nieuwe elite. Een soort van bitcoin elite ook wel zo kan opstaan. De early adapters in die zin. Die dus inderdaad zoals die Nakamoto ook gewoon snel ook zijn ingestapt. Waarbij je eigenlijk nog steeds ook de vraag kan stellen van nou, is dit, dan, is dit dan al een stuk eerlijker of niet? Ja, daar, daar is één fundamenteel verschil en daar had ik het net ook al over. Um, en dan ga ik even terug naar het begin uh, 20e eeuw. Daar had je op een gegeven moment de, bij de oprichting van de Federal Reserve. Dat is op een eiland gebeurd um, in het geheim uh, waarin een aantal grote magnaten dat met elkaar uh, bekokstoofd hebben. En... Vervolgens om toegang te krijgen tot dat systeem, dat is die bankvergunning. Dat is dat ik, iemand, dat ik toestemming van iemand moet krijgen. Dit systeem is open en vrij. Dus ook al is het zo dat er een bitcoin elite zou komen, er is institutioneel, systematisch niets wat mij tegenhoudt om onderdeel te worden van die elite. En het feit dat die elite er is, dat beschouw ik persoonlijk als een soort van uh, natuurlijke wetmatigheid. Uh, en, en, en misschien de triestheid van het bestaan. Uh, maar ik heb daar geen oplossing voor. Maar het is in ieder geval niet zo dat vanuit het instituut of vanuit het systeem... ...ik daaruit, daarin tegen wordt gehouden. Ja. En dat is, dat, dat, is, dat is de winst die we gemaakt hebben. Ja, ik, ik zie Willem hierover heel erg diep nadenken. <laughs> ja, nou, ja, klopt. <laughs> Hoe zinnig dat is, uh, dat moet dan natuurlijk nog blijken. Um, nee, nou... De, de werd, allereerst werd er net een koppeling gemaakt, Moest ik even denken aan een negeneuwse discussie over uh, het primaat van de staat inderdaad in, in wat geld is. Het argument van uh, je moet een muur hebben en die moet door, door een stad gemaakt worden, want in een open veld kun je geen markt uh, uh, creëren. Geld is niet gecreëerd, uh, of een markt en geld zijn niet gecreëerd tegelijkertijd. Uh, in, in de onderlinge transactie, ook al komt er af en toe een boefje voorbij die je spullen had In de onderlinge transactie waarin ruilmiddel, ruilmiddelen geproefd en beproefd worden... om, uh, om, om als een soort uh, abstract middel te willen en kunnen gaan fungeren... Uh, is, is in principe nooit een staat nodig geweest. Die, dat is een 19-eeuwse e notie, dat, dat is overigens een uiterst interessant debat... Uh, maar op zichzelf, uh, waar in ieder geval in, in economische uh, geschiedenis, geschiedenis van economisch denken vanaf 1870, is in ieder geval punt geweest van Menger, die het al vrij duidelijk heeft laten zien, uh, dat, dat geld niet zozeer door de staat gemaakt wordt en wordt gezegd, dit is het. Maar dat het ontstaat uit de interactie tussen mensen waarin op een gegeven moment van een bepaald gemiddeld ruilmiddel, uh, een abstract ruilmiddel wordt gemaakt waarop vervolgens een nominale waarde wordt gezet die we dan een, een prijs noemen of, of een bedrag in geld. Uh, en dus niet zozeer vanuit de staat. Dus die, die, waar, waar ik het overigens wel absoluut met je eens ben... is dat er altijd een relatie is geweest tussen de stad of tussen de staat... Uh, of één van die twee, dat maakt niet zoveel uit, en geld. Maar dan gaat het meer over de controle op, uh, op wat geld is en op de productie daarvan... of wat het zou moeten zijn, dus in zekere normatieve zin... ...dan dat zij uh, daadwerkelijk dat geld uh, uh, geïnstitutionaliseerd hebben... ...in de zin dat zij poef, en nu is er geld. Uh, het is meer geweest de mate of de hoedanigheid waarin zij controle konden uitoefenen op geld... ...dat staat een hele grote rol hebben gespeeld en daarbij, zeker in de geschiedenis en ook nu... ...veel meer kwaad dan goed gedaan hebben. Nou, ik zou er toch nog wel even op door willen gaan, Willem, omdat... Um, kijk het is natuurlijk wel zo, um, nee, de, he, ik, ik weet 100% zeker dat het libertarische deel van onze luisteraars nu een beetje boos wordt, maar dat er, uh, dat er wel degelijk een rol voor de staat ook is weggelegd voor het beschermen van eigendom. En dat uh, met bitcoin, uh, dat het wat moeilijk ook is, juist ook omdat al die transacties et cetera anoniem natuurlijk plaatsvinden. Hoe ga je nou in een Bitcoin-wereld eigendom beschermen? Uh, yeah. Yeah. Oh, oh, okay. Ik wil daar heel kort iets over zeggen. Ik had vanmiddag een interessante gedachte. Daarna geef ik de microfoon graag aan Wouter. Um, ik dacht vanmiddag over die an anonimiteit. Wat op zeg maar een deel van, van jouw uh, vraag is. Ja, het is anoniem, dat is helemaal waar. Want je naam staat er niet bij. Maar in, dit is misschien ook meer een vraag aan jou. Um, maar als je nu. Uh, die hele reeks hebt die dan... in die blockchain zit opgeslagen... dan heb je toch uiteindelijk gewoon een totaal... weliswaar totaal transparant spoor... maar tegelijkertijd... een totaal uh, herleidbaar spoor. Weliswaar misschien niet naar de personen... Uh, direct, want het staat ook niet bij... Wouter heeft dan en dan gekocht dit en dit... van die en die... maar uh, op zichzelf is dan alles herleidbaar. Wat, wat, wat mij betreft... dat hele... Uh, dat hele transparantie... Uh, gedeelte eigenlijk ineens uh, nul en void verklaard. Omdat alles... Omdat open en bloot iets hebben liggen iets anders is dan transparantie. Uh, ja, oké. Okay, dit... En, en dat, dat, dat is een gedachte... Ja, ja Dit, dit, of... dit, komt, voor, dit komt voort uit een misverstand in het gebruik van het verkeerde woord. En wordt ook meteen opgelost door het gebruik van het goede woord. Bitcoin is namelijk niet anoniem, maar pseudoniem. Pseudoniem. Dus uh, je, hebt een, je hebt een adres. Dat zijn... Uh, ja, het werkt op basis van uh, sleutelparen. Ik heb een publieke sleutel en ik heb een privé sleutel. En die publieke sleutel is op dat moment dus mijn, uh, mijn, mijn persona. Dat is mijn... En dat, dat is mijn pseudoniem. En inderdaad, het is volledig open, dus dat kan gekoppeld worden aan, aan mij als persoon, mijn naam. Kan je, kan je het vergelijken ook even voor de, voor de mensen die, die dat niet weten? Kan je het dus vergelijken, dus dat het pseudoniem, dat is echt meer van ah, ik ben Wim en dan de sleutel, dat is je pincode of min of meer. Kan je dat zo vergelijken of niet? Eén keer. Dus het pseudoniem, dat is dus veel meer de, uh, dus gewoon jouw naam min of meer en dan... De sleutel, dat is meer of meer je pincode om transacties mee te doen. Nou ja, je, bank, je bankadres. Dus bankadres. Dus zeg maar je bankrekening. Ja, je bankrekeningnummer, ja, je ja. bankrekeningnummer. dat je is, bankrekeningnummer. is je pseudoniem okay, ja. op dat moment ja. voor, uh, voor wie jij werkelijk bent. En um, vervolgens, die notie van eigendom, die is dus bijzonder sterk binnen Bitcoin. Althans, binnen het protocol en binnen het netwerk. Um, dat is, die hele, dat is de, hele, de functie van het minen. En je had het net ook over een, een uh, intrinsieke waarde van uh, Bitcoin. In hoeverre die wel of niet heeft. Nu is de notie van intrinsieke waarde op zich uh, met geld al uh, een, ja, een discussie. Ik, ik, maar... ik, had, ik had het niet zozeer over een intrinsieke waarde, maar een waarde die erkend wordt los van wat het zelf is. Ja, nou ja, die, uh, de waarde. Bitcoin als digitaal, digitale administratie heeft een relatie met de buitenwereld, namelijk dat het. Elektriciteit kost om, uh, om, dit netwerk, om dit netwerk draaiende te houden. Uh, en eigenlijk ook om jouw eigendom wordt gewaarborgd door het verbruik van die elektriciteit. Uh, je moet een puzzel oplossen, die puzzel dat kost moeite. En afhankelijk van, dus het is een, een formule met de efficiëntie van je apparaat, maal de hoeveelheid energie die hier erin stopt, is. De de hoeveelheid werk die jij verschaft. En er staat een hoeveelheid werk voor die jij moet leveren. En op het moment dat jij die werk, dat werk geleverd hebt, dan uh, gaan we door naar, naar de volgende stap in het netwerk. En dat waarborgt jouw eigendom. Omdat het namelijk... Uh, ga, ik, ga ik heel even, een heel, mini-college, met betrekking ja. tot het Delven of het, het minen van ja, kan, Bitcoin. Kan we even kort, ja? we zijn, het heeft met betrekking tot de relatie tot tijd. Het heeft namelijk een functie voor het verleden, het heden en de toekomst van de administratie. Want het is administratieve infrastructuur. Het is de, voor de toekomst van de administratie, namelijk omdat jij dat werk moet leveren, die puzzel moet oplossen. Dat geeft jou het recht om de toekomst van die administratie te bepalen. Het het is een is is, groot boek? Ja, en... Het idee is dat er heel veel mensen dat doen, dus dat er steeds een andere winnaar is. En daarom krijg je dus dat die, die censorship resistance. Dus er is een centraal grootboek, even voor duidelijkheid. Ja, het beperkt. is een centraal grootboek waarin heel veel mensen strijden om daar de volgende stap, de volgende pagina in dat grootboek te mogen schrijven. En omdat het steeds een andere winnaar is, dan is dat het idee, is er niet iemand die daar de controle over heeft. Dan is er ook nog een functie met betrekking tot het heden, namelijk. De het is een consensusnetwerk. Mensen, Het is één groot grootboek waar al die verschillende computers het over eens moeten zijn. Omdat het tijd kost om die puzzel op te lossen... levert die tijd de mogelijkheid om consensus te vinden over wat nu de staat van het netwerk is. En het heeft een relatie met het verleden. Namelijk dat op het moment dat jij dat grootboek wil veranderen... je opnieuw dezelfde hoeveelheid werk zal moeten gaan leveren... om die veranderingen legitiem te maken. Dus jouw eigendom is gewaarborgd in het feit dat duizenden computers, zo niet honderdduizenden computers, een exorbitante hoeveelheid aan gokken doen voor het oplossen van die puzzel uh, om bij de volgende stap te komen. En op het moment dat ze aan jouw bitcoin willen komen, dan zullen ze dat opnieuw moeten doen. En dat is veel te duur om te doen. Dus dat is de, de waarborging van jouw eigendom. En er zit een... Uh, om nog... Een laatste stap te maken, ik zeg al zo, de implementatie van blockchain technologie uh, met proof of work, dus het, het leveren van werk, het oplossen van die puzzel, is de statificatie van het internet. Het internet nu, heb je algemene data, Ik kan ctrl-c, ctrl-v, eindeloos dingen kopiëren, eindeloos dingen, ja. dingen versturen naar mensen. De innovatie van bitcoin is het oplossen van het zogeheten double spending probleem, namelijk dat je informatie eindeloos kan versturen door een eigenaar te koppelen aan informatie. Dus we hebben nu een eigenaar van informatie. Dat is, dat is binnen de realiteit van dat netwerk zelf. Op het moment dat jij daar buiten treedt, dan word je ook niet meer erkend. En de, dat bitcoin netwerk zelf is een soort van staat die dat waarborgt. Het is een territorium. De algemene definitie van een staat is een territorium met een autoriteit die een rule of law handhaaft. En dit is het territorium. Hier is het netwerk. De Autoriteit is uh, eigenlijk het werk wat je levert en de rule of law is de rule of code. Het is een protocol wat het draait. Dus we hebben een soort van digitale staat gecreëerd waarin niemand de baas is. En dat is het fundament waarop we door kunnen werken. Ja. Nou, en, dat, en dat is dus inderdaad, weer, inderdaad ook helemaal ook... Uh, uh, want, want dat is misschien dan ook wel het voordeel, neem ik aan, dat... Je, doordat je dus ook een centraal grootboek hebt... wat dan dus ook door iedereen, dus, wat je dus net ook omschreef... wordt geverifieerd door dus die puzzel. Die wordt, wordt opgelost, want hè, ik resumeer je dan even. Uh, ja, nou, de, de verificatie ja. kan door iedereen gebeuren. Het gaat meer om, mag ik de volgende pagina in dat grootboek schrijven? En daarvoor moet je een bewijs leveren. Er ligt een voorwaarde aan en jij moet voldoen aan die voorwaarde en dat kost moeite. Maar dat verifiëren, dat kan iedereen doen. Ja. Maar daarmee neemt dus ook... Uh... De behoefte lijkt mij ook om bijvoorbeeld ook aan uh, accounting ook te doen. Die neemt daarmee ontzettend ook af. Hè? Normaal gesproken er, ligt er natuurlijk ook een bepaalde rol ook bij accountantskantoren. Om grootboeken te controleren. Maar dat hoeft dus ook dan niet, niet meer. Nou ja, dat is uh, zolang je binnen de... Uh binnen het netwerk functioneert. En dat is in deze wereld ja. precies hetzelfde tussen een, een, een witte markt en een zwarte markt. Ja. Op het moment dat jij binnen de witte markt functioneert, dan, uh, dan klopt alles. Maar er is altijd een mogelijkheid om op een zwarte markt een niet geregistreerde, een niet officiële markt uh, te functioneren. Maar binnen het systeem zelf lukt dat niet. Ja, Willem? De zwarte markt functioneert over het algemeen ook uitstekend. Ja. Alleen uh, omdat daar uh, geen overheidscontrole op plaatsvindt. Belastingheffen daar... wordt alleen wat lastig. Ja, daar iets, is het nee. de zwarte ja. markt voor. Uh, zou dat dan niet functioneren? Maar over het algemeen. Zo uh, leuk. Ik durf daar geen schatting op los, te maken, uh, op los te laten. Maar ik denk dat een groot deel. Uh, van de Nederlandse economie. ook gewoon draait op dat zwarte geld. Ja, ik wil over goed, die. Over die... Ja, dat, dat is de drugseconomieën van Amsterdam <laughs> ja. en Rotterdam. Nou, ja, nee, nee, nee, nee, nee. Daar heb ik het uh, niet over dit soort zaken. Maar, uh. ja, maar ik vind het wel interessant ook, Willem, ook, om jouw mening ook daarin ook te horen. In... Ja. In het volgende namelijk dat je wel natuurlijk ziet dat, uh, en dat zie je bijvoorbeeld ook met zaken ook zoals Silk Road, waarbij dus, uh, he, dus, dus via ook dat dark web ook allerlei dingen natuurlijk ook worden verhandeld. Uh, waarbij uiteindelijk toch ook de overheid ook weer bij bitcoin ook weer zegt, en ook bij bitcoin transacties uiteindelijk ook, van hé hey, wacht even, dit zijn voor ons ook wel weer aanleidingen ook om in ieder geval niks meer... Uh, met in ieder geval bitcoin ook te willen doen. En dat zie je dus ook. Dat een heleboel bitcoin, landen ook bitcoin ook verboden ook. Hoe zie jij dat ook verder. Zie je daar ook een toename ook in? Of denk nou, je dan dat er ook steeds meer ook gaat gebeuren? Wat zou de volgende set van de overheid in jouw ogen, uh, Wat denk je dat die is? Er zijn, een, uh, het zijn denk ik een paar scenario's. Deels uh, een van de scenario's die zich nu al uh, aan het ontvouwen is. Is dat er inderdaad een verbod uh, plaatsvindt op, uh, op digitale munten. Om ze toch zo te blijven noemen. Uh, dat is één stap. Zou dat niet gebeuren, dan is het uh, onvermijdelijk dat als daar, net zoals bijvoorbeeld bij, uh, een paar jaar terug bij Marktplaats geopperd werd... Uh, de, uh, het volume wat daar plaatsvindt, wordt op een, een bepaald ogenblik, of wordt vanaf een bepaald tijdstip... of zou je eigenlijk moeten zeggen vanaf een bepaald volume... wordt dat interessant voor een overheid om te gaan zeggen, oké, okay, wat gebeurt daar... Uh, kun, kunnen we dat belasten? En dat zal dan natuurlijk deels ook gebeuren vanuit de notie van uh, veiligheid. En we willen natuurlijk niet dat er alleen maar drugs verhandeld wordt, et cetera. Ja, wat natuurlijk op zichzelf gewoon volstrekt legitieme middelen zijn. Of althans, uh, volstrekt legitieme doelen om te zeggen... We gaan het middel controleren. Maar uh, dat maakt het dat het dus eigenlijk de vraag is... Als, uh, als het geld wordt, bitcoin... Uh, en mensen gaan daadwerkelijk er een beetje uh, weer pizza verkopen... maar dan op grote schaal en huizen en auto's... Ja, dan gaat daar gegarandeerd uh, op een bepaald ogenblik een overheid tussen zitten. Dat is onvermijdelijk. Ja, maar... Uh... En, uh, en dan kunnen we hoog en laag springen als de overheid daar dan niet tussen kan zitten. En met andere woorden, het blijft dus een volstrekt autonoom iets. En dat wordt succesvol ook in de makkelijke relatie... Dus hè, dat wij hier gewoon uh, naar de bar lopen en wij betalen met een, met een daadwerkelijke bitcoin. Of dat het nu digitale fysiek is, maar een daadwerkelijke bitcoin. Ja, waar, is, waar is die overheid dan? Dat, dan, valt, dan valt dat hele systeem van belastingheffing, uh, distributie, herdistributie, valt in duigen. Nou, een uh, beetje flauw gezegd, maar dat gaat de overheid... Nimmer of nooit laten gebeuren, want dan is het bestaansrecht afgelopen. Ja, bij welke volumes wordt het ongeveer interessant? Zeg je? Bij welke volumes wordt het ongeveer interessant? Ik, ik heb geen enkel idee. Maar Kijk, je zult een bepaalde threshold krijgen op basis waarvan. Uh, nou, ik, nou, ik kan dat wel zeggen. Het wordt interessant voor een overheid op het moment dat bitcoin een algemeen geaccepteerd middel voor, ruilmiddel voor uh, betalen gaat worden uitgedrukt in een nominale eenheid, dus een prijs in geld. Op dat moment zal een overheid gaan zeggen dit gaan we belasten, dit gaan we controleren, dit gaan we sanctioneren of, of wat je daar ook mee kan doen. Ondanks het totaal autonome karakter op zichzelf van het systeem. Ja. Wouter? Uh, ja, ik kan hier nog wel even op doorgaan. Uh, Even terug zeg maar, om de, de vergelijking tussen goud, waar een soort van natuurfenomeen waar niemand controle over heeft. En dan en nemen we bitcoin ook maar als een soort van natuurfenomeen aan wat, waar, waar niemand controle over heeft. Um, dat het biedt alle ruimte in principe voor een witte markt. Voor overheden om gecontroleerde markten. En uiteindelijk de bottom line is met witte markten, is een bepaalde vrijwilligheid van een bedrijf om de administratie bij te houden en dat netjes op te geven aan de Belastingdienst. Het is niet de Belastingdienst die aan jouw deur komt, nou, als, als, als je niet opgeeft. Maar ze kunnen niet bij iedere Nederlander langs de deur gaan om te zeggen van geef je belasting op. Dus uiteindelijk is het een bepaalde welwillendheid van een formele sector om ook de administratie over te dragen. En dat kan allemaal heel erg efficiënt binnen bitcoin en dergelijke. Uh, weet je, goud kan gebruikt worden voor, voor illegale, voor witwassen terrorisme, financiering en drugs, dollars kunnen gebruikt worden voor dat doeleinde. en even goed bitcoin ook en aardappels ook. Het is overigens als je naar de cijfers gaat kijken van wat is nou in hoeverre wordt bitcoin nou gebruikt voor dat soort activiteiten, dan is het vrij laag. Voornamelijk omdat het inderdaad pseudoniem is en niet anoniem en compleet transparant. Er zijn wel, er zijn wel Bitcoin is niet uitontwikkeld. Er zijn nog steeds ontwikkelingen binnen Bitcoin... en dat wordt op een gegeven moment steeds... steeds grotere obfuscatie van, uh, van transacties. En dat is goed. Je wil eigenlijk een heel erg obscuur systeem hebben... waarbij het heel ondoorzichtig is wat er gebeurt. Maar op het moment dat ik het uit wil zoeken... ik het vermogen heb om het ook uit te zoeken. Dus op het moment dat de recherche denkt van... wacht even, we moeten achter een boef aan... Dat ze dan moeite gaan doen en dat ze er dan achter kunnen komen wat de betalingsstromen zijn. Maar dat ze niet een geautomatiseerd systeem hebben... waarbij ze achterover kunnen leunen en ze iedereen tracken. En dat is om, om... In ieder geval dat punt wil ik wel gemaakt hebben. is dat We moeten heel erg gaan opletten. Want met digitale systemen is het vermogen om totalitaire systemen te creëren ontzettend groot. Het is ontzettend makkelijk om dingen te automatiseren. Datastromen aan elkaar te koppelen. We hebben nu ook met... Machine learning, kunstmatige intelligentie: het vermogen om daar een betekenis aan te geven. Dus die totalitaire neiging van digitale infrastructuur is ontzettend groot. En daarvoor moeten we waken. En dat is eigenlijk de winst van Bitcoin: is oké, okay, in het fundament is niemand de baas. En daarboven kunnen we allerlei systemen gaan bouwen... waarin mensen wel de baas zijn of de Nederlandse overheid de baas is of wat dan ook. Dat is allemaal leuk. Dan kan je je netwerken gaan functioneren. Maar ik kan altijd terug naar een basis waar niemand de baas is. Want anders dan heb ik geen exit meer. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de, de, de, de bevrijdende boodschap van Bitcoin om het maar zo te noemen. Ja, is dat je altijd nog de exit hebt. Mocht je, mocht je een of andere tiranische totalitaire staat krijgen... dan kun je, al, kun je er altijd nog uit in plaats van dat je in een in een systeem zit dat super efficiënt werkt maar waar je niet meer uit kan ja, is voor dat soort, uh, he, is inderdaad ook voor dat soort landen hè, dus bijvoorbeeld ik, ik denk dat Zimbabwe dat, dat bijvoorbeeld ook wel een totalitair land is Willem denk je ook dat dat, dat soort landen ook het eerste ook aan de bitcoin uh, echt ook, uh, en, ook nee. en ook dat daar in ieder geval ook het break even point zomaar zeggen van dat je omslaat van nou we gaan we hebben nu dit geld systeem Weet je wat, we gaan nu gewoon de Bitcoin gebruiken. Denk je dat dat bij Zimbabwe, waar bijvoorbeeld hyperinflatie ook een grote rol speelt, dat dat dus ook als eerste ook geïmplementeerd wordt? Of denk je daar eigenlijk anders over? Nou, nee. Zoiets zie ik zo snel niet gebeuren. Ook met name niet, omdat het meest, meest primair is, zijn mensen die Bitcoin hebben, of die dat gebruiken, of die dat minen, zijn, zijn op zichzelf daar niet mee bezig. Zij zijn bezig met... Uh, met, met een zekere kapitaalvlucht. Ze zijn bezig met een, met een potentiële investering in, op de lange, middellange termijn. Uh, afgelopen december natuurlijk ook op de korte termijn. Als je nog in oktober wat gekocht had, had je alsnog kunnen zien verdubbelen of vervijfvoudig. Ik weet niet precies hoeveel. Uh, die, die, die zijn niet bezig met die dingen. Uh, wat natuurlijk in dat opzicht een ontwikkeling is, is wel die splitsing die, die net ook genoemd werd tussen... Aan de ene kant zeggen, nou, wij gaan echt ervoor om, uh, om hier een, een geldeenheid in nominale zin van te maken. Die we die ook een de prijs uit kunnen drukken, zodat we onderling echt goederen eindelijk kunnen gaan kopen. Uh, en uh, systemen van, uh, ja, hoe zou ik dat eigenlijk moeten noemen? Uh, uh, autonome systemen waar, waar binnen informatieuitwisseling plaats kan vinden in ontraceerbare of vrijwel ontraceerbare vorm... Uh, ...waarbij vervolgens die systemen daarvan kunnen profiteren. Bijvoorbeeld uh, wat Wouter net noemt met, uh, met journalisten die dan betaald kunnen krijgen... ...in, in allerlei micro bitcoins of microtransactie van bitcoin. Ja, dat, dat soort zaken zijn een goed voorbeeld... ...maar die dragen meer bij aan uh, dan aan de verspreidingen van informatie... ...die in, in, een, uh, in een tyranniek systeem uh, vrij belangrijk is... Maar ja, tegelijkertijd zien we natuurlijk ook uh, dat zodra je internet hebt, dat internet ook afgesloten kan worden. Dus dan kun je VPN'en, VPN als dat een werkwoord is, uh, wat je wil. Maar als het internet is afgesloten, dan houdt het alsnog op. Um, dus ik, ik, ik, zie daar, ik zie daar niet zo'n heil in. Met name ook niet omdat... Uh, kijk, al als het vast zou staan wat bitcoin is, dus is het geld, is het alleen een medium tot informatieuitwisseling op een veilige manier... Uh, als dat vast te staan, dan kun je zeggen... oké, okay, daar, daar kunnen we verschillende doelen aan gaan, uh, gaan toewijzen... onder verschillende omstandigheden. Ja. Maar, maar die, die definiëring van wat bitcoin zelf is... is dus nog niet eens uh, duidelijk. Dus hoe, hoe wil je daar dan in, in dit soort situ hypothetische situaties... Uh, vrijdenkers, vluchtelingen binnen eigen staat, uh, whatever... Hoe wil je die dan een zekerheid geven? Nou, hier heb je een, hier heb je een bitcoin, dan komt het wel goed. Ik, dat is nee, niet gebeuren. Nee, maar misschien kan uh, een bitcoin, wat dat betreft... wel weer een soort van marketinginstrument zijn... om in ieder geval ook te laten zien van... hé, hey, wacht even. Het huidige systeem, wat we nu in ieder geval qua geld hebben... Dat, ja, maar, is in ieder geval, ja. niet, dat is in ieder geval uh, misschien toch niet helemaal functioneel. Weet je wat? We hebben hier een bitcoin, die is misschien niet perfect... maar misschien kunnen we later... Uh, weer andere cryptovaluta of andere dingen ontwikkelen die waarbij we in ieder geval een bewustzijn creëren van wat ze hier voor nu qua geld hebben. Nee, ik, uh, dat, misschien, misschien ben ik daar te pessimistisch in. Maar ik. Ik, ik denk als je, als je in zo'n staat leeft. Uh, en, en een ongedefinieerd, of althans, een, uh, een, een, iets, een iets, om het zo te noemen, wat zichzelf nog aan het uitvinden is. En aan het uitkristalliseren is. Ja, ik. Uh, ik, ik, ik ik zie daar dan niet gebeuren dat, dat dat vervolgens tot een soort verzet iets wordt. Of dat je kunt zeggen we gaan een bepaald bewustzijn creëren. Want wat ga je dan, wat voor bewustzijn ga je dan creëren? Ga je dan zeggen ja, als je bitcoin hebt kun je meer brood kopen? Ga je dan zeggen als je bitcoin hebt kun je makkelijker aan wapens komen? Uh, uh, nog steeds blijft dan ook het issue bestaan. Uh, Zo'n overheid kan gewoon het hele internet afsluiten. Uh, of te, ja. ja, ik, ik, ik, ik zelf ja, zie ja, dat ja, niet. Over, over, over, over het afsluiten van het internet gesproken, er draait op dit moment een satelliet om deze aarde. Een bitcoin-satelliet. Dus je hebt alleen maar technisch gezien een satellietschotel nodig en dan kun je via sms met bitcoin betalen. <laughs> dus zelfs die internetverbinding... Leuk, leuk, leuk, detail, leuk detail. Zelfs die internetverbinding is niet nodig. Bitcoin is al lang al in de ruimte. Uh, ja, die... die Oké, okay, technisch gezien kan dat inderdaad. Je, je verdoemt jezelf als staat dan ook naar het stenen tijdperk natuurlijk. Uh, dat is een soort van, je kan, je kan jezelf opblazen, ja dan is alles stuk. Ja. Dat, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. Um, nee, ik denk dat, voornamelijk de positie, en dat is nog een, een, een monetaire discussie en ik denk dat we daar de, de ruimte niet voor hebben, maar daar wil ik het gaan nog wel een keer met je over hebben. Um, er zijn namelijk nog heel veel monetaire vraagstukken die nog open liggen. En een van de dingen waar ik over naast zit te denken is dat... ...bitcoin is er voor het internet. Zoals ik al eerder aangaf, valuta is gekoppeld aan een markt... ...is gekoppeld aan een bepaalde lokaliteit. Die proble problemen zien we nu met de euro ook al. We hebben verschillende economieën die één valuta hebben, dat, dat wringt. Het internet, de, de notie van ruimte en de notie van tijd... ...die vervallen grotendeels op het internet. Dus... Dat internet is een soort van eigen domein. En ik denk dus dat uiteindelijk... Ik ga niet mijn brood kopen met bitcoin. Want dat is een soort van lokale markt waarmee ik mee te maken heb. Hoe geglobaliseerd die dan ook is. Maar mijn internetdiensten, daar betaal ik mee met bitcoin. En dan is vervolgens de Nederlandse overheid zo slim geweest... Hint, hint. Om een afgeleide netwerk dat gebaseerd is op bitcoin... Net zoals dat het ooit gebaseerd was op goud daar hun eigen valuta uit te geven met een centrale bank waarin ze dus ook hun eigen beleid daarop kunnen uh, toepassen et cetera et cetera en voor die lokale economie want ik denk uiteindelijk monetair beleid is een soort van er moet een soort van monetair beleid zijn uh, anders dan uh, weet je de, de werkelijkheid is te grillig dus de, de regels die je van tevoren gaat, uh, gaat stellen die zijn niet afdoende tot het einde van de tijd Dus ik denk dat de het moeten zien, zo van, we hebben een fysieke wereld en we hebben een digitale wereld. En in die fysieke wereld hebben we goud als een soort van waardemedium... Waar niemand de controle over heeft. En we hebben artificieel binnen die digitale wereld Bitcoin gecreëerd. Mm -hmm. Als een soort van waardemedium waar niemand de controle over heeft. Mm -hmm. En daar kunnen we volgens allerlei afgeleide systemen uh, op bouwen. Oké, okay. ja, ik, uh, ik krijg net even een centje door. Uh, dat we, want we hebben namelijk ook een Bitcoin-expert. Op dit moment ook in het publiek ook in ons midden. Klopt dat hier? Dat klopt helemaal. Ja, die heb ik net ontmoet. En die zegt dat voor zo'n 20 miljoen in Bitcoin handel. Voor regelmatig basiswerk bij het ING. En ook nou ja, we gaan met voor de kleine team de even, even, even kijken, want waar, want waar in het publiek is, is die? Even, even, even, even kijken, dan, uh, en, dan doen we het, het verloopt allemaal vandaag ook een beetje... Even een beetje, een beetje Oh ja, even, even kijken. We, we gaan er even gewoon even een microfoon. Uh, we gaan er gewoon even, even, bij, je, even bij je zetten. Even, even kijken waar, waar hebben we. Het. Even kijken. Het gaat nog wel een beetje omgeluk, maar ja. Wel, ook, welke microfoon concepten. heeft deze meneer nodig? Even kijken. Maakt u maak, maak zelf bekend? Ja, ja. Walter. Kijken, Andreas, Andreas, Andreas, ga, ga vooral, vooral zitten. Uh, even kijken, want ik, ik kreeg net even een centje door. Jij, jij handelt enorm ook in, in bitcoins. Dus, uh, ja, dat, dat klopt. Sinds 2012 uh, ben ik in Bitcoin gestapt en uh, eigenlijk doe ik nu op dagbasis uh, day, day trading uh, en ook gewoon langetermijn investeren. Oké. En kortom, je handelt enorm nu dan in, in Bitcoin. Uh, maar ik kan me voorstellen dat als je day trader bent, uh, dat je in ieder geval nu ook alleen maar rode koersen wat dat betreft ziet. Want ik kan me voorstellen dat in ieder geval de, de, de cliënten wat dat betreft die op 20.000 zijn ingestapt. Ja. En die nu op 6.800 in ieder geval op de teller zien. Uh, die, ja, uh, 66% er toch af, ja dat, uh, om en nabij. Uh, die, die slapen natuurlijk toch niet lekker lijkt mij. Ja nee eens, uh, mensen die nu op de top zijn ingestapt die, uh, die hebben echt wel pijn. Aan de andere kant, als je naar het verloop uh, afgelopen jaren ziet, dan zie je dat dit soort koersbewegingen heel vaak voorkomen. Uh, 2013 hebben we ook een enorme bubbel gehad van 100 naar 1200 dollar. Ook toen corrigeerden we weer. Uh, toen hebben we een aantal jaren een bear market gehad. Uh, en ja, eigenlijk was 2017 een vergelijkbare run-up in prijs. Waar dus uiteraard op, ook op de top uh, mensen instappen. En dat is ja, onvermijdelijk. Het is ook een zichzelf versterkend effect. Als je bijvoorbeeld zoekt op Google Trends van Buy Bitcoin... dan zie je ook heel mooi dat de prijsbeweging omhoog ook uh, eigenlijk synchroom loopt. Hele grote correlatie heeft met de Google uh, zoektermen. Uh, ja, wat, wat ik ook wel interessant vind, want even, even voor, mijn, uh, voor mijn helderheid... jij bent een technisch analist of jij bent een fundamenteel analist als belegger? Nou, Ik kijk eigenlijk naar beide. Ik, ik zit er fundamenteel in omdat ik een econoom ben... en weet hoe het financiële stelsel in elkaar zit... Uh, dat is dus de reden dat ik ooit ben ingestapt. En uh, in mijn day trading gebruik ik zowel fundamentele analyse, maar ook technische okay, analyse. Ik probeer de technische analyse wel okay, simpel even, te houden, want je ja, kan er helemaal in opgaan. Ja, en... nou, ja, dat ik daar ook even ook een, beeld bij, ja. uh, een, beeld bij, een beeld bij heb. Uh, to, toch ben ik ook wel, ook wel benieuwd, ook, want, want we, we, daar gingen we ook al, ook al een beetje ook in het gesprek ook naartoe. Uh, want er is natuurlijk inderdaad ook de, de bitcoin, waar we het in ieder geval dan nu, dan nu de, natuurlijk ook de hele uitzending ook over hadden. Maar er zijn natuurlijk ook dingen ook zoals Ripple en, en, uh, uh, en ook andere, andere, andere, ja, andere digitale munten. Uh, moet, zou jij dan adviseren op dit moment ook als belegger van nou, stap bijvoorbeeld nu in, in een Ripple, ook omdat dat wat meer ondergewaardeerd potentieel ook is, of in een andere... Uh, waar, wat, wat adviseer je op dit moment? Nou, um, Ripple is eigenlijk geen echte cryptocurrency. Uh, dus daar zou ik wel van af blijven. Oké. Okay. Uh, er is een alternatief voor een van de oprichters van Ripple. Die heeft ook Stellar Lumen uh, op, ja, bedacht, zeg maar. En dat heeft een wat eerlijker monetaire verhouding dan Ripple. Uh, maar Ripple is in de kern niet echt een cryptocurrency. Wat je wel ziet is dat, um, eigenlijk wat de Oostenrijkse school de economie ook ziet. Er vindt nu eigenlijk concurrentie van geldsoorten plaats. Hè. Er zijn inmiddels 1500 crypto's. Um, waarvan Bitcoin ja, eigenlijk een beetje de gouden standaard van de cryptocurrencies is. Van die 1500 zijn ook heel veel scams, uh, pump-and-dump schema's. Ik denk dat er een grote... De Kanye Coin onder andere ook of is dat geen scam? Wat zeg je? De Kanye Coin ook of is dat ja, geen scam? OneCoin, uh, ja, OneCoin. Ja, ja. Er is Dogecoin opgericht ja, ja, ja. Uh, door Jack Palmer als schijntje. En dat ding is ook op een miljard gewaardeerd. Ja, ja. En zo zijn er vele voorbeelden. Ik denk dat er op lange termijn een consolidatie gaat plaatsvinden... waar misschien een handjevol crypto's zullen overleven... Uh, want er zijn zeer, zeer beperkte use cases voor die altcoins eigenlijk. En de, echte, de beste developers in de wereld die zitten toch achter dat bitcoin protocol. En daar vindt de echte innovatie uh, plaats. Oké, okay, dus. Maar, uh, maar ook als... Even kijken, ja. even de microfoon even. Eigenlijk natuurlijk gewoon de vraag aan, aan jou. Is bitcoin geld? Nou ja, geld, uh, ja, wat is geld? Dat heeft een aantal eigenschappen. Hè. Store value, medium of exchange, Het moet durable zijn, moet divisible zijn, fungible zijn. Uh, geld is altijd een sociaal contract geweest. Uh, er zijn ooit uh, tulpen geld geweest of schelpjes. Of, uh, goud is natuurlijk ook een vorm van geld, alleen wordt niet meer in dagelijkse betalingsverkeer gebruikt, maar wel weer als settlement tussen grote institutionele partijen en centrale banken. Als mensen de waarde aanhechten en mensen die accepteren het als geld... ...dan denk ik dat het geld is. Want geld is eigenlijk een sociaal contract. Altijd al geweest. Dat is net zoals met, heeft bitcoin intrinsieke waarde? Dat is eigenlijk de subjectieve waardetheorie. En ja, dan heeft het waarde, omdat wij de waarde aanhechten. En het is gebaseerd op vertrouwen. Alleen het vertrouwen bij bitcoin is wiskundig geprogrammeerd. Je weet hoe het monetaire schema gaat. En als je naar de euro kijkt of naar de dollar... Die kan ongelimiteerd worden bijgeprint. En dat kan met bitcoin, weet je hoeveel bitcoins er nu in omloop zijn en hoeveel er maximaal bij komen. Ja. Interessant, uh, wat ik ook wel een interessante vraag vind. Is de koers op dit moment gerechtvaardigd of niet? Ja, dat is een hele goede vraag uh, die iedereen natuurlijk wel bezighoudt. Uh, je ziet dat het aantal transacties in bitcoin wat echt voor betaling in een winkel wordt gebruikt. Je kan al best wel... He, er zijn mensen die een wereldreis maken en met bitcoins betalen. Je kan vliegtickets, je kan uh, bij Dell kopen. Je kan uh, allerlei dingen kopen. Maar het wordt nog heel zeer beperkt gebruikt. Als je het kijkt naar de grote kapitaalmarkten, dan is bitcoin en de hele cryptomarkt, is natuurlijk nog maar heel klein. Uh, enkele honderden miljarden dollars. Uh, nou ja, de goudmarkt is 800.000 uh, of 8000 miljard dollar. En ook goud is nog maar heel klein. Als je kijkt naar kapitaalmarkten, obligaties, aandelen, ja, dan is het een kwestie dat. ...er veel meer kapitaal nog in crypto kan komen... ...en dan zou het nu ondergewaardeerd zijn. Maar als betaalmiddel zou het nu wellicht overgewaardeerd zijn. Even kijken, ik kijk ook even ook naar slotte. Slatten hebben we ook een vraag ook op de livestream, of niet? Of niet uh... Oh ja, oh ja, oh ja, kom maar gelijk in. Even kijken. Ja, even met Ik de... even je uh, Steven Luttekeijs uit Amsterdam. Uh, ik ga binnenkort een uh, eigen bedrijf beginnen... nieuw concept service. Dat is echt een data proces, aan alle kanten. Dan vraag ik me af, wat heb ik aan de Bitcoin, of zou ik er wat aan kunnen hebben in mijn bedrijf? Of, of, ik ga een service beginnen, dus er is heel wat data mee gemoeid. Heb ik iets aan de Bitcoin of moet ik gewoon voorlopig blijven hangen in de, de banken uh, Nou ja, als u een boodschappenservice uh, gaat, gaat beginnen, dan... Uh, ja, dan het is nog vroeg, maar technisch gezien is, heeft u de mogelijkheid om, uh, om op het Lightning-netwerk uh, te gaan zitten. En dan kunt u micro-betalingen uh, betaling, accepteren van mensen die in Bitcoin willen betalen. Dus dan komt terug zo van: ja, wat, wat, wat, is, wat is het Bitcoin-netwerk en in hoeverre is het dan geld? Uh, we kunnen het als geld gaan gebruiken. door hetzelfde te gaan doen wat we ooit met aandelen hebben gedaan. Uh, in het begin van onze VOC-aandelenmarkt. Namelijk. In het begin moest je met z'n tweeën naar de persoon met het groot boek. Om te zeggen, ik wil graag dat mijn één aandelen gaan naar de persoon van die andere. Dan moest je met z'n tweeën naar het kantoor toe en dan schreef je dat over. Dat is wat we noemen een, een on-chain transaction. Uh, dus dat wordt op de keten wordt dat, uh, wordt dat gedaan. Wat veel efficiënter is, is om onderling een afspraak te maken over uh, de, dat uitwisselen van die aandelen. Dus we hebben nu. De mogelijkheid, het is allemaal nog heel vroeg, maar we hebben de mogelijkheid om goedkope, snelle uh, betalingen te doen met bitcoin. Dat zou in principe, uh, kunt u dat implementeren. De kans dat er heel veel klanten zijn die daar gebruik van gaan maken, nu is niet zo groot. Uh, maar ja, het is misschien een leuke marketingfeature uh, die er is. Maar dat, dus, eigenlijk twee dingen hier, is van ja, ik kunt het wel doen, maar ik denk eigenlijk dat we nog geduld moeten hebben totdat we zover zijn. En het tweede ding daarin is dus van: In hoeverre is Bitcoin geld? We kunnen de geldapplicatie bouwen bovenop Bitcoin. Maar Bitcoin zelf is misschien een soort van settlement layer. waarin we allerlei verschillende complexe systemen, dat we daar ons vertrouwen in kunnen leggen. We leggen ons vertrouwen in, dat, in de basis van dat Bitcoin netwerk en vervolgens bouwen we daar allerlei systemen op. ...bovenop waarin we elkaar vertrouwen. En ik kan altijd mijn gerechtigheid halen... ...omdat die Bitcoin-netwerk dra Bitcoin draait. En betaling wordt daar één systeem van. En dat bestaat nu. En het kan, technisch gezien. Of het zin heeft om daar nu moeite en tijd in te steken... ...weet ik niet. Maar over een paar jaar wel. Even nog even Willem. Ja, toch even daar nog een kleine opmerking over. Um, ik... Kijk, voor het starten van een bedrijf zou ik het zou ik sowieso niet doen, uh, niet omdat het een, een slecht middel zou zijn of of een slecht iets, maar heel simpel omdat, uh, omdat het gewoon geen algemeen geaccepteerde ruimte is. Heel simpel. Uh, je kunt natuurlijk op een gegeven moment eh, daar wel je bedrijf op ingericht, dus als dat komt, als die vraag komt, dat je daarop al uh, ingericht bent, nou, dan heb je een streepje voor, dus dat is handig. Maar ik wat me net ook weer te binnen schoudering? ja, we hebben het, het over bitcoin, maar een bitcoin wordt nog altijd uitgedrukt in, uh, in dollar. Dus die, die bitcoin zelf is een afgeleide al van, of althans, de waarde die uitgedrukt wordt, is een afgeleide van, uh, van de dollar. Dus op het moment, pas, zo moet ik zeggen, pas op het moment dat wij gaan zeggen, ik ja, had gisteren uh, in het restaurant super lekker gegeten voor 3,5 bitcoin. Uh, ja, moet je ook gaan doen. Dat is nu het vermogen? Maar goed. Ja, goed. Uh, ben je wel 24.000 dollar lichter? Oké, okay. heb je waarschijnlijk wel echt een gigantisch goede maaltijd gehad. Oké, okay. fair enough. Maar op het moment dat je gaat zeggen: ik heb voor x bitcoin of x percentage bitcoin iets gekocht. Dan weet je, nu heb ik met me geld te doen. En dan kun je als bedrijf meteen zeggen: Dit is geld. Hier kan ik meteen mijn met met bedrijf in beginnen. Dat kun je nu niet. Het is nog steeds een afgeleide van die dollar. En heeft in die zin dus niet een waarde die op zichzelf staat. Dus nog los van het intrinsieke wel of niet verhaal. Uh, dus ja, als, als ondernemer, ik zou dat niet doen tenzij je echt in die digitale wereld zelf gaat opereren. Anders heeft het gewoon echt geen zin. Ja, dat is nog een kleine toevoeging. Zo van, die digitale wereld is belangrijk. De grootste toegevoegde waarde is voor binnen de digitale wereld. Dus digitale diensten die ik lever. Dan heb ik echt voordeel aan Bitcoin. Op, maar... Op het moment dat het een relatie heeft met de fysieke wereld, op dit moment nog niet. Tevreden met antwoorden, Ja, ja helemaal, helemaal, helemaal mooi. Dan gaan, we, dan gaan we ook even richting, uh, richting ook afronding. afronding. Toen zijn inmiddels alle, alle kijkers die zijn nog steeds, okay, enorm ook aan het kijken Oké, okay, Even kijken, ja. Die, die zijn enorm met enorm... enorm... Oh, ze zijn niet zo? Oké, okay, nou, nou, dat is helemaal makkelijk. Oké, helemaal, helemaal, helemaal goed, helemaal goed. Helemaal goed. Dat uh, nou, dan is het in ieder geval ook richting, richting afronding ook, uh, ook te gaan. Heren, ik vond het ontzettend leuk in ieder geval sowieso ook dat jullie, uh, dat jullie in ieder geval sowieso ook te gast ook, uh, ook waren. Ontzettend dank ook voor jullie input. Ik denk dat sowieso de luisteraar dat die weer enorm bij is gepraat wat betreft... Uh, over, over alles, uh, alles om 20 ook de Bitcoin en ook uh, over in ieder geval ook de ideologie ook achter, de, achter de Bitcoin, dank daar in ieder geval ook voor. Even kijken. Vooral ook jongens, dames, en heren, deel ons ook vooral ook op Facebook, op, op Twitter, op, op, wat, op wat, dan ook alles, wat we ook maar een beetje, digitaal beetje digitaal zeggen, het ook gewoon mondeling ook voort natuurlijk. En uh, nogmaals, heren, heel erg bedankt hiervoor voor de voor de voor de voor komt allemaal, wel, wel goed, heren. Ontzettend bedankt nogmaals. Graag gedaan. Okay.